Veel reizigers hebben geklaagd over het ontbreken van wc's in de nieuwe sprinters. Maar volgens Schultz is, is het te duur om ze alsnog in te bouwen. De totale kosten bedragen ruim 90 miljoen euro. En de minister vindt zo'n uitgave onverantwoord omdat de NS juist moet bezuinigen. Als alternatief wil Schultz extra toiletten laten bouwen op 40 stations. Studenten krijgen voortaan maximaal zes jaar een OV-kaart. Nu is dat nog acht jaar. Dat staat in een brief van staatssecretaris Zelstra aan de Tweede Kamer.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 De oppositie ziet de inzet van buitenlandse militairen als een oorlogsverklaring en spreekt van een bezettingsmacht. In de hoofdstad Manama zijn honderden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de buitenlandse legermacht. Het weer in het zuiden en westen enkele opklaring, in de rest van het land veel bewolking. Het is 11 tot 15 graden. Morgen meer zon en dan 11 graden in het noorden tot 16 à 17 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 I'm not Zandrol GFM yeah. Hier ben ik geboren En laufe durch die Straßen, Ken die gesichter Jedes Haus en jeden laden Ik moet mal weg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 But I told you I'm Over